12 uur. Dit is Radio 1 met de Plach. Goedemiddag. In lunch bespreken we uiteraard de nieuwe talkshow van Humberto Tan. En we hebben achterwerk in de kast met Afghanen. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Goedemiddag. Groot-Brittannië overweegt militair ingrijpen in Syrië. België werft docenten in Nederland en ondernemers opnieuw minder somber. Er is veel zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En ook morgen is er geregeld zon, maar dan zijn er ook stapelwolken. Het blijft wel droog. Het wordt ook dan een graad of 23. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en droog. Het Britse leger bereidt zich voor op een mogelijke militaire actie tegen Syrië... als reactie op de inzet van chemische wapens door dat land. Dat heeft een woordvoerder van de Britse regering bekendgemaakt. Correspondent Arjen van der Horst is aan de lijn. Arjen, wat heeft die regeringswoordvoerder gezegd? Ja, ze zijn dus duidelijk begonnen met de voorbereidingen op een eventuele militaire aanval... met de nadruk op eventueel, want, zo zegt hij, dat besluit is nog steeds niet genomen... Maar goed, ze hebben een onderzeeën gestuurd uh, richting de Middellandse Zee. Aan boord 50 kruisraketten. En we horen ook berichten dat uh, de militaire basis op Cyprus... de Britse militaire basis, dat daar ook gevechtsvliegtuigen zijn aangekomen. Dus de Britten ja, die houden duidelijk rekening met een uh, militaire vergelding. Nou hebben de Amerikanen gezegd, minister van Buitenlandse Zaken Kerry... er is gifgas gebruikt in Syrië. Het Syrische regime is daarvoor verantwoordelijk. Is dat een beetje in lijn met wat uh, Groot-Brittannië zegt? Ja, de Britten waren eigenlijk al veel stelliger. Die waren wat minder voorzichtig dan de Amerikanen de afgelopen dagen. Die waren er eigenlijk al van overtuigd dat dit een gifgasaanval was uh, de vorige week. En dat die was uitgevoerd door het Syrische regime. En we hoorden ook gisteren de minister van Buitenlandse Zaken, William Hague En hij zegt het kan niet zo zijn dat we in de 21ste eeuw... dit soort aanvallen met chemische wapens straffeloos uh, voorbij kunnen laten gaan. Nou heeft premier Cameron gebeld met de Russische president Poetin. Waar ging dat over, denk je? Ja, dat ging eigenlijk over hetzelfde. De Britten proberen de Russen ervan te overtuigen... dat dit een gifgasaanval was uitgevoerd door het Syrische leger. We weten dat de Russen steeds gezegd hebben... dat het bewijs niet hard genoeg is, dat zij er niet van overtuigd zijn... Uh, dat die aanval is uitgevoerd. Ja, en dit kun je toch wel zien als een laatste poging van de Britten... om de Russen toch aan boord te krijgen. Want je weet, de Russen en samen met de Chinezen... hebben elke poging uh, ja, pogingen tot, uh, tot de totstandkoming van een VN-resolutie geblokkeerd. En dit, uh, zo proberen de Britten alsnog de Russen aan boord te krijgen. Ook al weten ze dat dat zeer moeilijk gaat worden. En op wat voor termijn is dan een mogelijke militaire actie... van uh, Groot-Brittannië te verwachten? Nou ja, gisteren zeiden verschillende Britse media dat het binnen twee weken zou zijn. Dat is maar de vraag. De woordvoerder van Cameron uh, vanochtend wilde zich ook niet vastleggen op een bepaald tijdschema is ook eigenlijk niet mogelijk, want we horen ook wel... Ja, wat kritische geluiden uit de Britse politiek. Parlementariërs die vinden dat de Britse regering wat, wat al te hard van stapel loopt. En die willen dat eerst uh, het Britse parlement wordt teruggeroepen... van het zomerreces voor een debat. En zij willen, als er militaire actie komt... dan moet het Lagerhuis daar wel eerst mee instemmen. En premier Cameron zal vandaag beslissen of het Lagerhuis wordt teruggeroepen. Dat was Arjen van der Horst vanuit Londen. Terwijl steeds meer Nederlandse docenten werkloos op de bank zitten... zijn er net over de grens in België allemaal vacatures in het onderwijs. En dus gaan de Belgen actief docenten werven in Nederland. Lisbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u ervan als uh, Nederlandse docenten naar België gaan? Nou, voor de Nederlandse docenten vind ik het heel fijn. Want je kunt beter aan, je wer aan het werk zijn in het vak wat je geleerd hebt... dan werkloos uh, met een uitkering thuis zitten... Uh, voor het onderwijs in Nederland, vind ik het uh, heel jammerlijk. Uh, want wij weten dat we ze straks allemaal weer heel erg hard nodig hebben. Ja, wanneer, wanneer begint dat dan? Dat we het hard nodig Nou, er zijn dus nu, uh, inderdaad, zijn, is er een werkloosheid. Maar in 2016, 2017 verwachten we dus tekorten. Want iedereen weet dat die babyboom-generatie straks echt het onderwijs gaat verlaten. En wij hebben als AOB al... Uh, sinds twee jaar een goed banenplan bedacht voor jonge leerkrachten... om ze vast te houden voor het onderwijs. Want we weten uit ervaring uit de jaren tachtig... dat als mensen uh, weggaan uit het onderwijs of niet aan de bak komen... als ze afgestudeerd zijn, dat het heel moeilijk is... om ze terug te halen naar het onderwijs. Uh, het voordeel nu van dit initiatief vanuit België is in ieder geval... dat Nederlandse docenten in ieder geval werkzaam blijven in hun vak... En het wordt straks aan ons een mooie, schone taak om te kijken of we deze mensen, als wij ze weer heel hard nodig uh, hebben, weer terug kunnen krijgen. Maar voor het Nederlandse onderwijs is het dus gewoon eigenlijk niet goed. Ja, nee, want dan zou je nog wat uh, kunnen krijgen. Uh, in welke docenten zijn de Belgen vooral geïnteresseerd? Ik heb begrepen uit de berichtgeving dat het gaat om uh, docenten in het basisonderwijs. Uh, nou, die zouden wij juist ook hier heel goed kunnen gebruiken. Maar de werkloosheid uh, in Nederland in het basisonderwijs... is ook het grootste in vergelijking met de andere sectoren. Dus de Belgen hebben dit slim bedacht. Ja, uh, en, en, en uh, hoe zit het met die werkloosheid? Kunt u er iets, iets van uh, aantallen noemen? Ja, uh, yeah, nou, in, uh, de werkloosheid per 1 juli was uh, sowieso in het onderwijs al 14.700. En dat is in vergelijking met het jaar daarvoor is dat een groei van 33%. Wat heel vervelend is, is dat we weten dat door de krimp, met name in het basisonderwijs de komende tijd, nog eens een keer 3000 banen verloren gaan. En het is algemeen bekend, denk ik, dat deze overheid heel graag wil dat wij de oudere regeling voor personeelwerkzaamheid in onderwijs gaan afschaffen. Dat willen wij absoluut niet. Er is nog een extra argument waarom we dat niet willen. Uh, dat is namelijk dat dat nog eens een keer in het primair onderwijs 4.500 fulltime banen zou kosten. Dus... Alles wat er nu gebeurt door deze overheid, het niet mee met ons denken over een banenplan om jonge leerkrachten te behouden. En aan de andere kant uh, nog meer werkloosheid creëren door maatregelen te treffen zoals het afschaffen van de BAPO. Maakt het voor het Nederlands onderwijs niet gunstig. Daarbij ook nog een keer voor het vierde, vijfde of misschien het zesde jaar een nullijn. Dan kun je afvragen wie in Nederland nog ambieert om in het onderwijs te willen werken. En dan snap ik dat mensen naar België gaan. Maar nee, wij hebben ze straks niet. heel hard nodig. Ja. We gaan afwachten hoeveel docenten erop in gaan springen op die Belgische actie. Lisbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Nog meer onderwijs. Als een slechte school wordt gesloten, dan moeten bestuurders niet zomaar een nieuwe school kunnen beginnen, vindt de Onderwijsraad. De Onderwijsraad pleit ervoor dat de wet wordt veranderd, zodat zulke draaideurconstructies kunnen worden voorkomen. Aanleiding voor dat pleidooi is een conflict in Amsterdam... over het Islamitisch College Amsterdam... dat werd drie jaar geleden gesloten en wil nu een doorstart maken. En de gemeente is bang voor een nieuw fiasco. Maar volgens de onderwijsraad staat de wet... de gemeente Amsterdam zo'n ingreep nu niet toe. En die school mag er nu gewoon komen. De porseleinenfles, dat is het moederbedrijf van onder meer Delfts Blauw. Dat bedrijf heeft in de eerste zes maanden van dit jaar... bijna een kwart miljoen euro verlies geleden. Vorig jaar boekte het bedrijf nog een winst van 37.000 euro. En het verlies wordt toegeschreven aan de dalende omzet... bij zilveren bestekken en bij pannen. Het lage consumentenvertrouwen en de lage bestedingen... spelen daarbij een belangrijke rol. En hoe is het met de ondernemers? Nou, die zijn wat optimistischer. Er lijkt wat licht te gloren aan de economische horizon. De stemming onder de industriële ondernemers is gemeten... natuurlijk door het CBS voor de vierde maand op rij. Is de stemming verbeterd? Van het CBS aan de lijn Senne Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zijn die ondernemers ja, wat optimistischer door geworden? Nou, ze zijn vooral wat optimistischer over hun verwachte productie. Ze verwachten meer te kunnen afzetten. En ze zijn ook behoorlijk veel uh, positiever over hun voorraden. Veel minder ondernemers gaven aan dat hun voorraden te groot waren. En dat is natuurlijk een gunstig teken. Want dat betekent dat ze meer uh, gaan inkopen bij hun toeleveranciers. Ja, meer afzetten naar het buitenland, denk ik dan. Ja, je ziet vooral dat de brandjes die gericht zijn op de uitvoer... dat die het beter doen en dat daar ook de vooruitgang het grootst was. En dan moet je denken aan de chemie, raffinaderijen, transportsector... maar ook de elektrotechnische industrie, metaalindustrie. Daar zijn de verbeteringen het grootst. Maar ook bij de hout- en bouwmaterialenindustrie... Uh, dat is toch een, een tak die het lange tijd slecht uh, heeft gedaan... zie je voorzichtige, nou, nog geen tekenen van herstel, maar in ieder geval minder min... Ja, en dat ligt dan allemaal aan uh, ja, wat er om ons heen gebeurt. Um, is dat nou een, een, een, ja, toch een basis voor een verder herstel? Ja, je ziet nu toch echt wel een opgaande trend. Producentenvertrouwen is op het hoogste niveau sinds meer dan anderhalf jaar. Um, we vragen ondernemers ook over hoe zij denken over het economisch klimaat. En voor het eerst in drie jaar zijn er meer ondernemers daar positief over dan negatief. Dus... Uh, het, het herstel moet ergens beginnen. Uh, we zien in Nederland vaak dat dat de uitvoer is. En dat zie je dan ook weer terug bij het producentenvertrouwen. Dus laten we hopen dat dit een uh, signaal is voor, voor herstel. Ja, en ook in Duitsland gaat het weer goed, uh, heb ik begrepen. Vandaag ook het Duitse cijfer over producentenvertrouwen. En ook daar voor de vierde uh, maand op rij een stijging. Die stijging was ook hoger dan de analisten hadden verwacht. Dus ook daar profiteren wij natuurlijk van. Een kwart van onze uitvoer gaat naar de, gaat naar de Oosterburen. Dus al met al twee positieve cijfers vanochtend. Hartstikke mooi. Senné Jansen van het CBS, dank u wel. In Japan is de lancering van een nieuw type raket mislukt. De Epsilon heet hij. Hij zou een telescoop in de ruimte moeten brengen. Stond klaar op het platform, maar na het aftellen ja, gebeurde er helemaal niks. De lancering is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld. Epsilon is met 24 meter half zo groot als de oude Japanse raket, de H2A-raket. En hij is ook veel goedkoper. Sport. Beachvolleyballer Richard Schuil stopt in november, na dit seizoen. Komend weekend zal hij in Nederland voor het laatst in actie komen bij het NK. Dan volgen er misschien nog wat wedstrijden in Rio en ook nog in Peking. De 40-jarige Schuil deed samen met Reinder Nummerdoor twee keer mee aan de Olympische Spelen... met een vierde en een vijfde plek als resultaat. Het duo werd verder onder andere drie keer Europees kampioen. Daarvoor was Richard Schuil actief in de zaal. En in 1996 maakte hij deel uit van het Nederlands team... dat Olympisch goud won. Op de WK Roeien in het Zuid-Koreaanse Chungju hebben drie Nederlandse boten zich via herkansing verzekerd van een vervolg. De vrouwen dubbel vier plaatsten zich zelfs voor de finale door in de herkansing als tweede over de streep te komen. En de mannen dubbel vier werd ook tweede... en er komt er dat resultaat uit in de halve finales. Rogier Blink en Mitchell Steenman wonnen met hun twee zonder de herkansing... en zij plaatsen zich eveneens voor de halve eindstrijd. In de Champions League verzekerden vijf voetbalclubs uh, zich uh, vanavond... Uh, van een ticket voor de groepsfase. De returns van de play-offs staan op het programma en Huub Stevens... Die kan met het Griekse Paok zijn oude liefde Schalke uitschakelen. In de heenwedstrijd in Duitsland werd het 1-1. Stevens voelt geen druk. We vinden het niet als druk. Ja, natuurlijk willen we ook gerne een goed ergebnis schaffen. Maar we zien dat niet als druk. De druk ligt duidelijk bij Schalke. Die moeten ja, een ronde verder komen. We willen het. Vanavond om kwart voor negen is die wedstrijd... en na afloop kunt u horen hier op Radio 1 of uh, zien op uh, Nederland 3. Kunt u het allemaal bekijken na de live-wedstrijd Arsenal-Venerbahce. En dan nog een wielrenbericht. De Amerikaanse ploeg Radio Shack doet alleen nog maar mee... aan wedstrijden in de World Tour de rest van het seizoen. Luxemburgse teamleider Flavio Becca wil geld besparen. Hij is tot en met het eind van het seizoen de eigenaar van Radio Shack... en daarna neemt fietsenmerk Trek het team over... En doordat de geldkamer wordt dichtgedraaid, kan Radio Check geen kleinere wedstrijden meer rijden. Het is 12 minuten over 12. Bij de ANWB zit Johnson Hoka. Met een file op de A9 richting Alkmaar. Daar staat 3 kilometer verknopend Velzen. En op de A27 Breda richting Utrecht. Er staat door een ongeluk tussen knopend Gorkum en Lexmont 5 kilometer. Inmiddels zijn alle reishokken daar weer vrijgegeven. Hoofdpunten van deze uitzending. Het Britse leger bereidt zich voor op een mogelijke militaire actie tegen Syrië. België heeft een tekort aan docenten. Daarom werven ze leraren in Nederland. En ondernemers zijn voor de vierde maand op rij iets optimistischer over de economie. Dat is het einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 Goedemiddag. Ruim 700.000 kijkers en een hoop complimenten. In het mediaforum praten we uiteraard over de nieuwe lood aan de talkshowboom... RTL Late Night. Veel lof voor presentator Humberto Tan. Maar was het wel opvallend dat zanger Jan Smit, die er als gast zat... misschien wel de scherpste vraag stelde aan Albu oprichter Koen van Veenendaal? Nou, ik begrijp wel dat, er ook, dat je ook wel iets moet verdienen. Je kan niet 100 miljoen ophalen uh, helemaal belangeloos. Maar ik hoor de hele tijd we, we, we, we, we. Maar volgens mij ben jij de enige die dit die dit salaris had. Nee. Aad van de Heuvel en Mark Viss van journalistenvakbond NVJ... die geven zometeen hun oordeel. In de Nationale Nieuwsquiz hebben we straks een leraar aardrijkskunde... een Jaap Schep uit de Lekkerkerk. En als u zelf een keer mee wilt doen aan de quiz... dan kan dat uiteraard. Mail dan even uw naam en nummer naar nationale nationalenieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. De Raad voor Journalistiek wil er weer toe doen. De laatste jaren waren verschillende media weggelopen bij de Raad. Maar nu zijn RTL en Elsevier weer terug. Al is er nog een wereld te winnen. Volkert Jensma is voorzitter van het bestuur van de Raad. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, tros, Parool, Telegraaf, ja. die zijn nog uh, weg. Hoe gaat u die aan boord krijgen? Nou ja, we gaan, uh, zoals dat hoort in Nederland, we gaan in gesprek. Uh, we hebben een aantal uh, vernieuwingen te presenteren... En we willen ook een gesprek aan over de inhoud van de beroepsethiek. De raad heeft tot de vorm van de leidraad. En we willen met die media praten over de inhoud daarvan en zien of we op het goede spoor zitten. En wat zijn dan die vernieuwingen die hun weer erbij moeten trekken? Uh, nou, een van de punten van kritiek... Uh, dit is natuurlijk niet het eerste gesprek wat we met ze voeren... een van de punten van kritiek was dat men de Raad te juridisch vond... Uh, ja, iets te veel, um, ik, zou, ik zou maar zeggen uit de hoogte... te weinig betrokken bij het journalistieke... Um, en uh, we kunnen ze nu een uh, nieuwe werkwijze presenteren... ook een andere maatstaf en een, een andere manier waarop de uitspraken gaan doen. Uh, vind het moeilijk om te begrijpen hoe wat er nou concreet gaat veranderen dan? Ja, het zijn ook voor een deel is het uh, taal uh, en procedure. Um, om je om een idee te geven, tot nu toe uh, hadden we het over uitspraken en oordelen. Nou, Dat uh, veranderen we in conclusies en opvattingen. Dan klinkt uh, het allemaal iets vriendelijker. Ja, dan klinkt het ook alsof we daarover bereid zijn te discussiëren. Um, een maar branche... is dat ook zo of klinkt het alsof het zo is? Nou, dat gaan we nu laten zien of dat zo is of niet. Uh, kijk, het... het, het, het um... Het, het voordeel en tegelijk het nadeel van de Raad voor de Journalistiek is, is dat het zelfregulering is. Dus wij zijn een organisatie die gedragen wordt of gedragen moet worden door de media zelf. En alleen als media zelf uh, de, de raad gezag toekennen, dan hebben we het ook. Uh, dus dat is nogal een balanceeroefening uh, uh, die we moeten doen. Uh, en daar zijn we op dit moment voluit mee bezig. Hoe groot acht u de kans dat de dat media die we net noemden al, Parool, Telegraaf, TROS, dat die er weer bij komen? Nou, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Uh, ik veronderstel, ja, kijk, media moet uiteindelijk zelf hun knopen tellen. Uh, zelfregulering is belangrijk. Uh, als we het niet zelf doen, dan zijn er altijd wel kapers op de kust. Uh, dan kan de overheid het gaan doen. Het is niet uitgesloten dat Brussel uh, daar oren naar heeft. Uh, er is een rapport verschenen vorig jaar waarin tegen de lidstaat wordt gezegd... ...jullie zouden en op de wet gebaseerde Raad voor de Journalistiek moeten hebben... met uh, daarin de mogelijkheid om disciplinaire straffen aan journalisten op te leggen. Nou willen we dat. Er is niemand in uh, Journalistiek Nederland die dat wil. Volgens mij zitten daar de burgers ook niet echt op te wachten. Nou. Hoewel je dat nooit zeker weet Maar goed, het is natuurlijk een zwaktebond als je daarmee moet gaan dreigen... om mensen weer erbij te krijgen. Je moet gewoon zorgen dat je eigen raad goed functioneert dan toch? Nou ja, wij dreigen nergens mee. Dit is de realiteit. Um, en de mogelijkheid van zelfregulering biedt nog allerlei kansen. Uh, en het is aan ons om aan die media te laten zien dat ze die kansen beter kunnen grijpen. Nog andere veranderingen? Want het is voorheen vooral op kranten gericht, veel print gericht. Wordt, dat, wordt daar nog iets mee gedaan? Nou, dat was de perceptie, met name bij radio en televisie en bij internet. Uh, en dat voor een deel is dat ook juist, want uh, de raad bestaat al heel lang en uh, elektronische media wat korter. Uh, dus dat is de geschiedenis die ons hier een beetje parten speelt. Nou, die afstand die is er. Die gaan we proberen kleiner te maken. Een gesprek over de inhoud van de beroepsethiek. Wat doe je met verborgen camera's? Hoe ga je om met weblogs en dergelijke? Dat maakt ook allemaal deel uit van eventuele vernieuwingen. Dank u wel. Volgende HUB, de uitgever van computerbladen als Power Unlimited... en computer -ID heeft faillissement aangevraagd. Power Unlimited en PCM die hebben al aangegeven dat ze winstgevende titels zijn... en gewoon door willen gaan. Op de site van Power Unlimited staat dat abonnees... de volgende editie dan ook gewoon op de mat kunnen verwachten. PCM stelt lezers tot oktober gerust... en daarna is de toekomst nog onzeker. Dit jaar wordt de Helderingprijs voor de tweede keer uitgereikt. Jérôme Heldering, oud-NRC-journalist en naamgever van de prijs... overleed in april van dit jaar. Dit jaar is er een vijfkoppige jury aangesteld die de kolonist mag aanwijzen... die met zijn of haar werk een bijdrage levert aan het debat in Nederland... en aanzet tot gedachtenvorming. De juryvoorzitter is hoogleraar journalistiek Jeroen Smit. Hij wordt onder meer bijgestaan door oud-Kamerlid Ineke van Gent... en de winnaar van vorig jaar Hans Goslinga. Lex Hoogduin is een graag geziene gast in Hilversum. Regelmatig wordt hij uitgenodigd om in programma's zijn kennis over de economie te delen. Maar de economie vatten in one-liners, dat is nog niet zo makkelijk. En dus komt econoom Lex Hoogduin met zijn eigen show. Twee wekelijks een livestream over economie met een hoofdletter E. Lex Hoogduin, goedemiddag. Goedemiddag. Mist je de verdieping als je naar programma's kijkt en luistert en de kranten leest over de economie? Nou, dat is een van de, uh, een van de redenen inderdaad om dit, uh, dit, dit te gaan doen. Om een formule te zoeken die, die, uh, ja, die iets toevoegt aan wat je normaal op radio en televisie uh, ziet. En, en hoe gaat dat er dan uitzien? Nou, het is, uh, uh, uh, is begonnen als een, een hobby, moet ik zeggen. Uh, in combinatie met een visie. Uh, en die visie die, die heeft betrekking op de nieuwe mogelijkheden die het uh, internet uh, biedt. Uh, en ook de ontwikkeling van tablets en iPhone biedt om wel gerichter toegesneden op bepaalde uh, groepen je te richten en, en dat via televisie uh, te doen. En dat is, dat is de vorm. Dus je kunt via... via... Uh, je, je iPad of je, je iPhone of je... Mm -hmm. BlackBerry kun je het volgen. Interactief kun je ook, uh, ook meedoen. Dat is, uh, dat, dat, is, dat is de formule. En, en dan het andere is inderdaad dat het uh, altijd over economie gaat. Dat er zijn altijd twee gasten zijn en ik zelf. Wat dieper graver dan, uh, dan je veelal uh, ziet. En met name gericht op de crisis? Nee, niet met name gericht op de crisis, op alle mogelijke onderwerpen die, die economisch zijn en inclusief economische politiek. En dan in de vorm van debat, want economie is een, een vak waar niet alles is uit te rekenen en vaststaat, waar altijd debat mogelijk is, maar... En waar tegelijkertijd... alle deskundigen het ook nooit eens zijn met elkaar, dat maakt het ook altijd heel boeiend en daardoor wel verwarrender voor ons als leken? Nou, dat laatste is niet, niet helemaal waar. Dat is nee? juist eh, ook een van de dingen die ik, eh, die ik hier in, in, in de formule van de, van de economie eh, wil neerzetten. Aan de ene kant is inderdaad, economie is altijd een vak waar, waar debat eh, mogelijk is. Nou, en Dit programma wil dan ook heel helder de verschillende argumenten die, eh, die rond een bepaald thema spelen voor het voetlicht brengen. Maar tegelijkertijd iets doen wat in Nederland een beetje in onbruik eh, is geraakt lijkt het wel ook te gaan zoeken. Nou, waar, waar zijn we dat nou wel over, eh, ja. over eens? He, dus niet ontkennen dat er verschillen zijn, maar er zijn ook een heleboel dingen waar economen het wel over eens zijn. Wordt het een programma wat voor iedereen begrijpelijk is, of wordt het meer voor en door economen? Uh, het laatste zeker, uh, zeker niet. Uh... Bijvoorbeeld in de, eerste, in de eerste uitzending had ik als gasten Robin Fransman en Martin Pikaart. Robin Fransman is een politicoloog en Martin Pikaart is een, een wiskundige. Maar het moeten wel altijd mensen zijn die het onderwerp waar het over gaat goed, goed kennen. En daar ook goed over kunnen, kunnen, kunnen spreken. Want het is inderdaad niet puur voor, voor economen. Wel mensen die geïnteresseerd zijn in economie. Daar ook wel wat energie in willen steken om daar uh, kennis van, uh, van te nemen. Maar wel voor een wat bredere groep uh, dan, dan, dan, dan zeg maar alleen pure economen. En zaten die twee gasten in de pilot? Is dat die uitzending waar u het over heeft? Want ja. daar hebben we een klein fragmentje van. Laten we even luisteren. Dag dames en heren. En van harte welkom bij deze eerste live uitzending van Economie. Wij hopen dat het een boeiende reeks, tweewekelijkse discussies discussieprogramma's gaat worden over economische, politiek... en over economie in de ruimste zin van het woord. Kijk. Hoe ging het? Sorry? Hoe ging het zelf? Wat vond u er zelf van? Ik, vond het, het ik, vond, het, ik vond het ten eerste heel leuk om uh, te doen. Het is ook ontstaan, zeg maar, uh, vanuit het idee van een hobby. Maar ik, uh, ja, ik vond het heel leuk om uh, te doen. Dus natuurlijk altijd als je terugkijkt uh, zullen, zullen dingen beter, beter moeten. Ik denk dat uh, wat, wat we vooral... Uh, ja, verder moeten ontwikkelen is juist dat interactieve deel ja. ervan. Dat werkte technisch uh, uitstekend, maar daar moeten we nog wat meer ruimte, uh, denk ik, voor, uh, voor gaan aanbrengen. En we moeten een goede balans vinden. tussen aan de ene kant uh, uh, wat we straks ook bespraken, dat debat erin uh, hebben. en Aan de andere ja. kant heel goed laten zien uh, ja, waar we zijn we dan nou wel over eens, wat kun je nu concluderen. En, en mag ik zo vrij zijn de presentatie? Roel Jans, die, dat mag wel iets losser, denk ik. Dat vindt u. Nou, dat is dan uh, iets... <laughs> zo vrij uh, ben wat, ik even, hoor, wat, wat, te wat, te zeggen. wat, wat, wat we meenemen. Ja, we, kunnen, we hebben hier nog een aantal van de heuvel zitten... die kan prima cursussen, <laughs> cursussen ja. geven, volgens nou, mij. mijn eerste vraag zou zijn... had u niet liever president van de Wereldse Bank willen worden, meneer Hoogduin? <laughs> of ik dat liever had willen worden? ja. ja. Nou nee, ik vind dit juist heel erg leuk. Het is toch een hele verrassende wending. En dat geeft juist aan als je ineens iets anders gaat doen dan misschien op een gegeven moment leek. Dat er weer allerlei mooie nieuwe mogelijkheden zijn. Ja, dat eigen podium dat spreekt in ieder geval aan. Maar is het niet te taaie kost voor de zondagmiddag? De bedoeling is, het was nu op een zaterdagochtend, we hadden nu een maximaal ongunstig tijdschip, denk ik, uitgekozen. Ook omdat we het nu eigenlijk vooral willen kijken, kunnen we het doen? Kunnen we het, live? kunnen we het live doen? Werkt dat? Ik wil eigenlijk naar de, zon, de, de zondagochtend. Mm -hmm. En uh, ja, ik hoop ook hoop u uh, en, en, en, en juist ook anderen te overtuigen van het feit dat economie is een thai. Met is de hoofdletter E dus. Lex Hoogduin, succes met het programma. Bedankt. Ja, dank u wel.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 Vanavond start weer een nieuw seizoen van de Rijdende Rechter. Meester Frank Visser gaat bij hoogopgelopen ruzies op zoek naar een oplossing. En de Rijdende Rechter levert natuurlijk vaak spraakmakende televisie op. In het vorige seizoen hadden twee buurvrouwen uit Lelystad ruzie over de heg. En meester Frank Visser kwam langs om de boel te onderzoeken. Nee, nee, nee! Echt niet. We lopen in de brief. We willen alleen die planken even opschuren en opnieuw lakken en klaar. En dan gaan ze... Ja, wat is dit nou? Wat we we nu? Ja, dat zag al in de brief. Nou, dat, nou, zo, dat bedoel je maar. Zo wispelt u. Dat is... Ja, ja, ja. Hé, hey, ja, hey, ja, hey. nou, ja. ja. Zo wispelt u. Probe, nou, probeer, probeer. Probeer het niet. Blijf, op, ga maar gaan nog van mij af. Goed zo, prima. Goed, ik ga wel afgelopen, hoor. We zo, wispelt u. Dan is het dit. Dan is het dat. Ik <tie> daar kan ik niet aan vastknopen. Daar kan ik met jou geen gesprek aan gaan. Nee, Weet je, je wel? Nou, zo kan je ook niet meer praten met jou, liefde man. Me, beste mevrouw, ik denk dat wij... Nee, nee, nee, nee, no. ik, nee, ik denk nee, dat wij... Nee, Luister eens naar mij. We moeten even een afspraak maken. Als u de rest van de tijd blijft schreeuwen... dan kunnen we de zaak niet behandelen. U kunt het normaal tegen me vertellen. Ik ben niet doof... Ja? Hoe ja. moet je het tegen mij vertellen? Ja, nou, ja, ja. Ja? Niet, tegen, niet tegen de buren. Nee, het conflict werd uiteindelijk opgelost met een advies... om er helemaal geen contact meer te hebben. Dat was de enige oplossing die er volgens meester Frank Visser nog was. En als je het beluistert, dan kun je er iets bij voorstellen. Goed, komende seizoen dan kunnen kijkers zelf ook een uitspraak gaan doen... omdat de Rijdende rechter start met het tweede scherm. En op dat tweede scherm komen tijdens de uitzending stellingen langs... die u helpen om te denken zoals meester Visser zelf denkt. En vanavond is de eerste uitzending dus te zien om 20 over 10 op Nederland 1. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Mark Vis van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVJ en journalist Aad van de Heuvel. Welkom allebei. Dankjewel. Uh, even eerst over het programma van uh, Lex Hoogtuin. Economie dus met een hoofdletter E, een eigen kanaal met uitzendingen over die economie. Um, geen snellende flitsende show, geen snelle one-liners, maar echt in alle rust de diepte in. Lex op zondag, Mark Vis. Ja, ik moest meteen denken aan Co Adriaanse. Oh. Misschien niet een, een logisch verband, maar... Ik ken de econoom. Ligt de toe? Een goed uh, paard is nog niet altijd een goede maar... ruiter. Ja, ja. Uh, de, de, het is een zeer gewaardeerde gast, maar dat wil niet zeggen... dat hij inderdaad een, uh, een, een, een presentator is. En dat vind ik dan altijd zo jammer. Want uh, dit soort mensen komt veel beter uit de verf... als ze geïnterviewd worden dan als ze zelf moeten gaan interviewen... en debatten moeten gaan leiden. Maar de zit Roe Jansen zit daar wel als presentator in. Ja, bij. maar het... Nou ja. Het, het, het, het, het doet mij erg, uh, jaren 50 uh, uh, komt het over, uh, qua toon en kleur. En dat is nou niet echt het. Moet misschien nog wat vorm krijgen. Bedoel, je, zei, je zei net van: het mag iets vlot, nou, het mag behoorlijk vlotter. Oh toch, toch wel. Ja, ik ben Aan... altijd heel voorzichtig met zo'n uh, zo eerste initiatief. Uh, <laughs> laat, laat die mensen maar laten horen hoe onmisbaar ze zijn en uh, op dit terrein van die economie hadden nou, is best om een boel te vertellen en te ja. verklaren... En, uh, de, uh, huh? Maar denk Zoals... je dat het mensen kan trekken? Dat mensen geïnteresseerd zijn om echt een uur lang over economie... Nou, dat, dat te zal dan prijzen. heel erg van uh, Lex Hoogduin en, uh, en, en zijn gasten afhangen. Ja, ja. ja, ja. ja het, het, het onderwerp op zich. Het onderwerp is uh, iedereen, heeft, iedereen heeft ermee te maken, dagelijks. Ja, en dat weet het, ik. Maar, het, maar het er is lezen. een verschil of je het in tien minuten in de wereldtijd door krijgt... voorgeschoteld in one-liners of dat ja, je echt brede uiteenzettingen hebt. Maar dat, daar dat, dat vind ik dan die ochtenden... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, kijk, of moet je ook in geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, wil je dat volhouden? En uh, er, er sommigen die, die zeggen van doe dat maar lekker in de wereld rijd door. Dus dat er diversiteit is en dat er juist ook programma's zijn die net even wat wat dieper op, op zaken ingaan. Het hoeft niet allemaal uh, in, in, in Soundbite. Nee, en hij zegt ook zelf... Uh, we, we zitten de lift op de zondagochtend. Dat, dat zegt wel iets hmm. over hè, de, de, de contemplatie, de rust ja. en zo. Maar ik hoop oprecht uh, dat, dat zoiets... Uh, een stuk toegankelijker wordt gemaakt dan het vaak is. En uh, dat terrein van die economie is echt de moeite waard... vind ik, om, uh, om eens te verdiepen. Nou, juist het omdat het voor ja. ons allemaal zo belangrijk is, ja. Ja, volgens mij. Ja. We praten zo meteen verder... Dit is Radio 1. Het nos -journaal. Jan van der Putten. Groot-Brittannië beraadt zich op een militaire actie tegen Syrië... vanwege de gifgasaanval van vorige week. Iran, een van de buurlanden van Syrië, waarschuwt dat door zo'n militaire actie... de chaos in het Midden-Oosten alleen maar zal toenemen. Teheran pleit voor een diplomatieke oplossing. De ondernemers in de industrie waren deze maand iets minder somber dan in juli. Het was de vierde maand op rij dat de stemming van de producenten verbeterde, meldt het CBS... En de ondernemers waren vooral minder somber over hun voorraden... en de verwachte productie voor de komende maanden. De porseleinenfles, het moederbedrijf van onder meer Delfts Blauw... heeft in de eerste zes maanden van dit jaar... bijna een kwart miljoen euro verlies geleden. Vorig jaar was er nog een winst van 37.000 euro. En Madonna was het afgelopen jaar de best verdienende beroemdheid ter wereld. Volgens Zakenblad Forbes verdiende de zangeres in een jaar tijd... Omgerekend bijna 95 miljoen euro. Madonna heeft haar inkomsten vooral te danken aan de wereldtournee... rond haar nieuwste album. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met het mediaforum met Mark Viss en Aad van de Heuvel. Nou, de vlag kan uit bij Humberto Tan. Het is een dagelijkse talkshow RTL Late Night. Gisteravond de eerste aflevering en die trok ruim 700.000 kijkers. En daarmee overtroffen ze net de concurrent Knevel en Van den Brink. En Frits Barend was erg enthousiast. Het heel duidelijk verschil was dat het zich helemaal op Nederland richtte. dat is heel Amerikaans. Ja. Uh, Syrië is op dit moment het nieuwsonderwerp... en dat werd totaal niet aangesneden. Dat is wel heel Amerikaans, want die hebben ook talks, zoals die eigenlijk alleen maar over Amerika gaan... en soms nog lokaal ook alleen maar over waar de plaats waar het vandaan kwam. Dat is hem vond ik een groot verschil. Maar het, het grote verschil vond ik de sfeer. Het was, je, iedereen vergelijkt het met Paul Witteman en Kneveler van de Brink... maar ik vergelijk het met uh, De Wereld Draait Door. Matthijs van Nieuwkerk, Het naderde veel meer de sfeer en het tempo van Matthijs van Nieuwkerk. En ook, ik vond hem ook heel adrem twee, drie keer, Humbert. Hij was twee keer echt geestig ook. Mark Vis ook zo enthousiast? Zoveel nou, bof... ja, ja, kijk, het is het nadeel dat je uh, de day after... Uh, meteen uh, er iets over... Uh, Na één uitzending. Na één uitzending. Ja. Uh, ik denk uiteindelijk dat het best wel wat kan worden. Ik ben het niet met Frits eens, overigens, dat het lijkt op de wereld draait door, of dat je daarmee moet vergelijken. Ik denk uh, dat je het heel nergens even mee moet vergelijken. Een hele sfeer, hè? Die nergens ja, hadden. kijk, het, het was... Um, nou ja, die sfeer, daar wil ik het nog wel over hebben, inderdaad. Want dat heeft mij dus wel verbaasd. Kijk, in een zomer vind ik het leuk dat je op locatie gaat... en dat het allemaal een beetje rommelig is en zo. Maar het is de bedoeling dat dit programma dagelijks wordt uitgezonden het hele jaar door. Um, daar hebben we in Nederland of in de wereld hebben we daar hele leuke gebouwen voor uh, bedacht... waar geluid goed geregeld is, en belichting en, en camera's. Studio's en... bedoel je dan? Studio's ja, noemen ja. we dat. Mm. En uh, di dit moet op locatie. En dan hoor ik borden rammelen op de achtergrond... omdat dat in een, in een hotel-restaurant uh, uh, gebeurt. En, het geluid, het, er zat een, een, een vervelende galm zat, zat erin. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de akoestiek van die ruimte. Ja. En dat vind ik zo jammer, want dat, dat, dat, dat zou nog wel eens een party killer voor mij kunnen zijn. als ik dat elke avond zou moeten zien. Ja. Vond je dat ook storend? Het leidt af. Het geluid? Nou, de maar ik heeft in één ding gelijk. dat uh, als je, je iedere dag moet uitzenden. en iedere dag van een uh, locatie voor het publiek toegankelijk. met veel dingen die er op de achtergrond gebeuren. Daar moet je buitengewoon voorzichtig mee zijn. Ik uh, denk dat je dan beter terecht kan in een wat... Uh... Rustige studio. Met leuke gasten. Een leuk publiek. Ja. En uh, dat je alles een beetje onder controle hebt dan daar. Het kan natuurlijk wel een bewuste keuze zijn. Ik weet toen wij nog Standpunt Café maar hadden het is op radio. Zeker 1. een bewuste keuze. Hadden we ja. Zelfs, mag je dit nooit zeggen, maar hadden we zo'n bandje meelopen ja. met gezellige café Om het, om ja, ja, ja, het lekker ja, ja. ongedwongen maar te klinken. dan heb je het dus zelf in de hand. Precies. Ja, begrijp je? En hier kan iemand uh, borden laten vallen. Gaan ja, dat schreeuwen gebeurde op een gegeven moment weet... ook iets. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Waarbij je gelijk de opname leidde naar nou ja. de bar zag lopen. Van wat hij zich aan de hand En dat, als je dat dus inderdaad dagelijks moet doen. Ik snap ook niet wat. Wat het, het voordeel daarvan is, ja, behalve dat het een, een locatie is die toegankelijk is, maar goed, je kunt ook een toegankelijke locatie kun je een studio bouwen. Okay. Ik bedoel, er worden overal studio's gebouwd. Laten we de locatie en het geluid dan even ja. wat het is. Ik ben het de en, in, gast, in zoverre he? met Frits absoluut niet eens dat het uh, geen Amerikaanse show is. Ooit in uh, 1953 is dat in Amerika begonnen met Steve Allen. En later heeft Willem Ruist dat opgepikt. Uh, maar dat Duis. is nooit een Amerika. Uh, Willem Duis, wat zei? Ruys. Oh nee, Willem Duis, Duis heeft Duis. dat opgepikt. Um, dat is nooit een Amerikaanse show geworden... met conferences en met sketches en met vrolijkheid enzovoort. En volgens mij doet hij de keuze op het binnenlandse aspect. Ja, dat is eigenlijk ook onzin. Want uh, kijk, hij noemde in het begin... en dat, dan val je weer in je eigen zwaard natuurlijk... Uh, er worden altijd interviews met hoog, hoofdpersonen gehouden... voor het programma begint. En dan zegt Dan... kijk, we willen met een eigen verhaal komen... met een eigen format komen... met een eigen manier en andere gezichten. En als je dan ziet wie daar in dat programma zitten. Koen van Veenendaal, goed, midden in het nieuws, prima ja. gedaan. Marlies Dekkers, uh, John van der Heuvel en Nico Meijering over een telegraaf krantenkop en Jan Smit, wat ik heel erg vond. Uh, als je dat dan vergelijkt met wat, uh, wat krevelen van de Brink deden... die zaten wel in het hart van het nieuws even met, met buitenlands nieuws... met Timmermans, maar voor de rest Verhaatstra, uh, mevrouw Overhul, uh, Ruben Nicolai... Ach, dat verschilt allemaal niet zoveel. Nee. Het lijkt ontzettend op hetzelfde. Praatprogramma bij ons is... We praten over het harde nieuws. We praten over een eigen nieuws wat we hebben gevonden. En we raadplegen de knipselmap. En als je, als je daarnaar kijkt... dan zie je dat Matthijs eigenlijk de enige is... die daar wat... Anders over is gaan praten. op een hele eigen, andere manier. met een eigen stijl en zo. Maar dan ik... komt het vooral dus neer op persoonlijkheid. op de manier van interviewen. En de ja, precies. Sfeer die daar ja, ja, uit, uit alle interviewtechnieken had hij uh, wel meteen in de eerste uitzending. Dan kreeg je voor ze kiezen. Hij uh, had een, een, een, een hard uh, interview. Een, een debat. en een human interest. Uh, en dat is uh, uh, verrotten lastig. om daarin te schakelen ook. Uh, uh, tussen die vormen. En dat, je ziet dat hij daar dus ook. Uh, een, een nog duidelijk zoekende in is. Ja, maar, dat ging, maar daar, dat kwam, ging daar kwam hij goed doorheen dat hoor. En dat, door, ja, dat nee, deed dat dat de... hij goed en daar mag hij uh, zeker tevreden over wat zijn. Had er oprichter kritischer moeten kritische worden aangepakt? Dat was op Twitter. Nou ja, wat je zelf al zei, de enige kritische vraag op betere kwam van Jan Smet. Nou nee, maar de vraag waar het eigenlijk om ging: de enige man die dat nooit had kunnen doen, is deze man. Ja. He, met zijn, uh, met nou, het, het, dat interview, dat zwabberde meer van, van he, dus de, de, de, de, uh, er zat niet een lijn, een, een, een echte, wat wil je met dit interview uiteindelijk bereiken? Hij mocht hij, zijn, uh, verhaal hij waarbij, zijn verhaal doen, waarbij, ik probeer ik me voor te stellen, het is natuurlijk je eerste uitzending, het is je eerste interview. Uh, die man, Koen van Veen, praat wat langdradig. Kwam moeilijk to the point. Ga je er ja. bovenop zitten, dan ben je weer degene die niemand uit laat praten. En laat je hem heel zijn verhaal doen, dan ben je niet kritisch genoeg. En je zet wel gelijk de stempel met dat ja. eerste interview. Dat lijkt me best lastig. Nee, daarom, da daarom was het heel gewaagd, uh, zeker ook van de redactie... om juist uh, deze samenstelling daar nu meteen voor een eerste uitzending aan tafel te zetten. Ja. Waarbij alles gewoon, ook technisch gezien, gewoon op zijn plek nog moet vallen. Ja. Dat en het programma wel. had natuurlijk ook uh, op een gegeven moment een zeer hoog. Uh, wat ging er door je heen? En uh, wat Bij deed Jan het Smit, met je ook gehaald? Manager uh, ja buis die Ja, maar wat die een, andere. Um, Marlies dekkers, de ja. ging het ook van. Uh, en uh, wat ging er door je heen? Enzovoort. Ja. Daar kan ik al niet zo goed. Maar... En daar merkte hij ook in dat hij uh, zelf in de wereld actief is. Uh, want het, het, het, ja. hij, hij snapte heel goed hoe, hoe het voelt om uh, met, met, met kleding en met. Uh, uh, uh, hoe was het uh, met, met uh, Ja, alleen hoe je online. Ik e e kon terugsturen, Precies. daar had hij nog wel zijn vraagtekst ja. bij. En, en, zijn. En, en, en al dat soort. Maar uh, overal over de andere kant, kant was, het, was het een prima programma. Ik bedoel, het bleef een heel goed gevoel hangen na de, deze okay. eerste uitzending. En de site nog even, Luc Ikking. E. Ja, die nou, Bij PNN uh, toen dat dat Kijk, ik ben een ongelofelijke fan van Luc uh, op Radio 1. Uh, uh, ik, ik, ik, geweldig. Ik hoop dat hij die ruimte gaat krijgen daar ook... om daar ook in te kunnen opbloeien. Want uh, uh, dat kwam nog niet echt lekker uit de verf. En dat heeft dan ook mee te maken... radio is toch echt wezenlijk anders dan tv... Uh, van mijn gevoel radio is kan het intiemer ik... he, op zo'n moment. Ja, je lacht hij... zelf als je zit te luisteren. of je lacht niet ja. om een grap. maar nu zie je de reactie van ja. mensen. en dan en... wordt het pijnlijk. Je, je kan kan je... snel met, met, met, met, met de, met, met de quotejes. Uh, met, met, met radio. kan hij snel zelf ook instarten. en al, al dat soort zaken. En dat is met tv. ben je toch afhankelijk nice. van. hoe snel wordt het ingestart. en is de grap dan nog leuk. Dus, uh, goed nou, begin goed. met tv. Dat was nog dus. geen hoogtepunt. Dat, dat en daar dat gaat, gaat het dan worden. Ja. En één ding mis ik trouwens. Ik hoorde net Frits Barend. die moet dat ook missen. Met z'n van dorp samen. Namelijk, wat ik zo aardig vind van praatprogramma's interactie. van Talkshow is interactie. Ja. Mensen ja, die ook. aan tafel zitten en tegen meneer Timmermans zeggen: van, waar hebt u het over? Ja. Of in dit geval tegen die meneer van Albues. Een opmerking maken van alle mensen die 160.000 euro mogen verdienen. Bent u de laatste in dit geval? Dan ja. heb je dus een nou. soort interactie van mensen daar aan tafel die, die luisteren en, en, en, en ook een mening ja. hebben. Ja. Nou, maar dat niet maar komt allemaal van Ik ga vrij... een ander onderwerp met jullie bespreken. spreken. is dus, dus echt niet gelijk, Ik ja. ben benieuwd hoe die daar dat, zelf dat, over dat, dat denkt. Dat de ego -show <laughs> Die zat van gisteren hier in het nee, Mediaforum nee, nee, nee, nee. Vond ik een niet. Maar. Schaligas, Aad van de Heuvel. Ik wil het nog even over hebben? Gaan we het doen of die niet? Discussie, die discussie, moeten we het doen? nog niet. Die blijft ook maar doorgaan, natuurlijk. De risico's van het boren naar schaliegas zijn beperkt. Dat is gisteren gebleken uit onderzoek. Alleen het debat is zo gepolariseerd dat het volgens mij best lastig is om, om er zelf veel wijzer over te worden. Dat kon ik niet anders. Ik bedoel, uh, uh, we gaan iets doen. Boren. Er komt een Amerikaanse documentaire: de vlammen slaan uit de kraam enzovoort. En uh, berichten. En dan ga je zoiets doen in een rattennest als Nederland, waar 88 miljoen mensen wonen... met allemaal eigen meningen, die en misschien wel voor een zijn... maar zeker niet in mijn, bek, in mijn ja. achtertuin. Nee, daar, daar krijg je opstanden van. Dat, dat zag je gisteren alweer gebeuren in een bokstel en haren. En, maar is het qua berichtgeving wel duidelijk hoe risico? is? Ja, niemand weet het dus precies. We, we, we, iedereen wacht nu op die rapporten. Gisteren was er dus een rapport... En het zou waarschijnlijk zonder schade aan te richten kunnen gebeuren enzovoort. Dat gelooft dan alweer niemand. moeten we zo dan moet weer. zo dan, dan wordt het weer uitgesteld, want de Partij van de ja. Arbeid wil dat. Dan komt er weer een ander rapport. En er komt een enorm mistgordijn zonder dat... Uh, ja, zonder dat het heel goed duidelijk wordt, waar zijn we nou eigenlijk ja. mee bezig? Waar doen we het voor? Voor tien jaar? Of is het minder? Niemand heeft mij nog verteld hoeveel van dat gas er eigenlijk in deze bodem zit. Maar we zien wel veel de tegenstanders. Bijvoorbeeld in Bokstel, die zijn veelvuldig op televisie. Terwijl de tegenstanders in Bokstel weer vinden dat de media te weinig tegenstanders ja, van nee, worden. Dus ga ik als antwoord laten. Ja, ja. Ik heb het idee dat je juist minder voorstanders wordt, Mark Vis. Ja, uh, maar... Op het zou ook minder zich... happig zijn. Hoor, om ja, te... ja, nee, ook... ja dan, dan zit je toch vaak in de, in de belanghebbende sfeer alweer uh, uh, direct. Hè. Dus ja, de mensen nu die het geld aan kunnen sfeer. verdienen. Ja. Die, die, die willen bij Lex hoog daar zitten op zondagochtend... om rustig uit te leggen ja. wat maar de risico's uh, het zijn, is wel niet de risico's zijn. Ik weet niet hoe, hoe het met jou zit, maar ik heb, heb wel met dit onderwerp... Ik, ik kan mij hier geen mening over vormen. En ik volg toch heel wat media... Uh, en over het algemeen, en daar is, de, daar is de journalistiek toch ook voor... om ergens dan op een gegeven moment duiding aan te kunnen geven. Ja. Het lukt mij niet om die duiding te krijgen. Uh, wat ik ook lees, wat ik ook hoor, het, het, uh, ik kan mij hier geen mening over vormen. En dat, dat vind ik toch wel jammer. Maar ligt dat aan het onderwerp of ligt dat aan de manier waarop er dus over wordt bericht? Ligt aan het onderwerp. Ja? Ik denk dat uh, een, een goed wetenschappelijk uh, rapport zegt van... de, de risico's zijn gering... Waarop iedereen dan zegt: Ja, maar leg eens uit, hoe gering is gering. Ja. En daar kom je dat ook als journalist op. Om... Nee, maar een stuk onderzoeksjournalistiek zou hier ook wel op zijn plaats zijn. Ja, maar dan blijven het nou, toch die kan geringe nog risico's. Er <laughs> ja. Dus die ja. kunnen zich nou, daar wel, wel op gaan storten. Ja. De, trouwens, hoogleraar sociale psychologie, Roos Vonk, die uh, twitterde nog dat ze zin had om het uitgestreken smoelwerk van Henk Kamp op zijn bek te slaan. Kijk, Kijk dat is een mening, hè? Nou. Dat is een duidelijke mening, ja. <laughs> ja. Dat ze gek werd van de manier waarop hij rond het Weer een tegenstander die wel een podium krijgt ja, omdat iedereen natuurlijk ja. goed naar Henk Kamp kijkt... en in de, aan dat gezicht ziet dat hij uh, heel genuanceerd... gewoon wil dat, dat die boringen komen. Hè? Ja. Maar moet je dat als hoogleraar op die manier uh, nee. social media gooien? Weinig diplomatiek. Uh. <laughs> ja. Nee, nog één onderwerp. De Raad voor de Journalistiek. Hebben we het voor Halveen al even over gehad met Volk Jensma. Hoeveel gezag ze gaan krijgen. De vernieuwingen die worden toegepast. Minder juridisch, minder autoritair... Um, Aad van de Heuvel? Je een nou, minder beeld bij. juridisch is sowieso uh, een. Uh, een ben voor je wel eens voor de raad uh, Nee, gedaagd. ik ben nog nooit voor de raad gedaagd. Er is wel vaak gedreigd, maar er is, uh, ik ben daar nooit, nooit voor gedaagd. Nee. En, en anders uh, had je geen oordeel gekregen, maar een opvatting? Uh, ja, nu een opvatting. Ja. En uh, ik ben daar eigenlijk helemaal niet op tegen, hoor, die raad voor de journalistiek. Ik uh, vind die argumenten van die zelfregulering, laten we dat nou in godsnaam maar doen. Want uh, ja, anders gaat er anders eens uh, bekijken. Inderdaad, die berichten uit Europa. Wat is eigenlijk een journalist? En uh, wel, nou, fijn, dat is net al uitgelegd allemaal. Ik vind zo'n raad van de journalistiek helemaal niet zo slecht. Alleen, uh, het juristendom was al erg vertegenwoordigd in die raad. En uh, dat men onder Hans LaRouche dadelijk een tandje minder... en een ietsje meer journalistiek te werk ja. gaat, dat vind ik heel prima. En ik, ik vind het ook niet zo raar dat nou toevallig de tros en uh, de Telegraaf uh, daar niet aan mee willen doen. Ja, de tros ligt genuanceerd, want de tros zelf wel... alleen radar en opgelicht doen niet mee. Precies, en Omdat dat is Antoinette duidelijk. Zegt want van... die doen dingen die niet kunnen. Ja. In dat programma opgelicht, daar worden mensen uh, aan, aan, de, aan de schandpaal genadigd, genageld. zonder dat die ooit veroordeeld zijn. En met naam en toenaam en aan en zo. dan kan je best wat vraagtekens soms achterzetten. Maar zetten. op het moment dat het dus vrijblijvend blijft, zoals de Raad voor de Journalistiek nu is. dan kunnen die mensen dus niet tot de orde worden. of niet nou, de mensen dat die zich benadeeld niets. voelen. Die mijn ervaring dus is dat iedere, iedere journalist die voor die raad uh, werd gedaagd. en uh, daar een oordeel kreeg uh, die negatief uitpakte, die was daar niet blij mee. Want mensen kunnen wel gewoon voor die raad gedaagd worden... ondanks dat een omroep waar ze voor werken niet erbij aangesloten is. Uh, nee, de, de, de raad kan wel praten over, over artikelen in de Telegraaf... Ja. of programma's uh, ja. bij de Tros, zonder dat die Er is een discussie was geweest of je dat dan moest doen... Hè, dat, dat, dat je alleen oordeel gaf als raad over uh, uh, de, de organisaties die aangesloten ja. zijn. Maar, nee, dat uh, moet en, je niet doen. Kijk, het punt is, het, het was de laatste jaren natuurlijk ook... als een soort opmaatje uh, werd het gebruikt... om vervolgens een, uh, een, een rechtelijke procedure te starten. Met dan de uitspraak van de raad in de hand. En zeggen, ja, ja, de raad van de journalistiek heeft zo geoordeeld. Ja. Dus maar zo geslaghebbend het... is het toch niet? Nou, het, een, een rechter neemt dat wel degelijk mee ja? in een, in een overweging dan. Jazeker. Dus dat, dat, dat niet alle journalisten het serieus uh, nemen... Uh, wil niet zeggen dat de rechtelijke macht het uh, ook links laat liggen. Nee, dat werd, het werd veel al gebruikt. En dat is natuurlijk ook altijd het probleem. Uh, hoe zorg je ervoor dat het inderdaad gewoon niet al te juridisch is en toch gezaghebbend, en toch uh, uh, dat mensen er iets ja. mee doen. Nou, een van de punten is ook dat Hans LaRouche... die dus het voortouw heeft bij de Raad voor de Journalistiek... dat hij zich uh, assertiever, actiever wil gaan opstellen... als het gaat om, om discussies over het vak. Dat is wat Volk Jens maar ook zei. Dat is misschien ja. iets waarmee je veel duidelijker... Er is eerder een poging over... toe gedaan om, om zelf proactief dus, uh, te komen. Vervolgens kwamen er allerlei uitspraken... Uh, waar niemand op zat te wachten. Dus dat, dat, dat, dat, dat is ook zoekende. Maar het is heel goed dat de Raad voor de Journalistiek... ook midden in die journalistiek gaat staan... En daar dus ook uh, zich, zich mee bezig gaat houden. Gevraagd en ongevraagd. Ik ja. vind het een goede zaak. Ja. Ja. En het is misschien ook wel goed dat het niet meer gaat om journalistieke zorgvuldigheid. Of missen. Als er oordelen worden gegeven op opvattingen gaat het niet meer om maatschappelijk aanvaardbaar. Maar om journalistiek aanvaardbaar. Ja. Dat geeft ook misschien aan dat het duidelijker op de beroepsgroep geldt. Dat kent een, een goed geld, alweer. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed. Dank u beiden. Aad ja. van Heuvel ja. en Mark Vis. Dit is Radio 1. Lunch. Wij gaan de Nationale Nieuwsquest spelen. Dat doen we met Jaap Schep. Welkom. Goedemiddag. Uit Lekkerkerk. Ja. 28 jaar, een leraar aardrijkskunde op een middelbare school. Klopt. In Rotterdam, dan ja. is het nog vakantie. Dus. Ja, nog een weekje. Anders had je hier niet gezeten, nee. uiteraard. Ja, volgende week weer uh, aan de bak. Heb je ook wel zin in? Ja, tweeledig. Hè. Aan de ene kant is het heel leuk... en aan de andere kant is het ook wel lekker dat je nog vakantie hebt. Ja, docenten hebben altijd zo lang vakantie. Dat is <laughs> het verhaal. Dus dan wordt het tijd om weer aan de bak te gaan. Bazar. En ondertussen goed gefietst en, uh, Ja van de Formule 1 genoten. Dat zijn jouw hobby's. Ja, klopt. En het nieuws gevolgd. Het gaat erop aankomen nu. Hoe goed ja. je op de hoogte bent van wat er allemaal speelt. Wij gaan beginnen om jouw nieuwsfactor vast te stellen. Succes. The killing of women and children by chemical weapons is a moral obscenity. De nationale nieuwsquiz. Sommigen zijn ervan overtuigd dat de regering Assad... de chemische aanvallen heeft uitgevoerd. It is undeniable. Dit moet bestraft worden. Oorlogstaal? de vraag is alleen nog hoe en wanneer. De bereidheid bij Amerika en bij een aantal Westerse landen om in te grijpen groeit. Dan volgt de wraak. Uh, je weet waar je aan begint. Zelfs als we Assad verdrijven zal het niet rustig worden in Syrië. Het is zo'n kruidvat. Het is een lang scenario. Het ging natuurlijk over eventuele reacties op de Syrische gifgasaanval... De Verenigde Staten hebben de ontmoeting die voor morgen gepland stond met Rusland afgezegd. Ze zouden het hebben over het houden van een internationale top... waarop een oplossing voor het Syrische conflict zou moeten worden gezocht. In welke stad had die ontmoeting tussen Amerika en Rusland moeten plaatsvinden? Den Haag. Den Haag, inderdaad, is goed. De afzegging is er gekomen omdat de VS zou broeden op een passende reactie... op de aanval met chemische wapens die het Syrische regime... vorige week op de burgerbevolking zou hebben uitgevoerd. Vraag 2. Inmiddels lijkt de westerse wereld zich voor te bereiden op militaire afdelingen actie in Syrië. Welke regeringsleider brak zijn vakantie af vanwege de Syrië-crisis? Cameron. David Cameron is inderdaad het goede antwoord. De Britse premier zit vandaag een vergadering voor van de Britse Nationale Veiligheidsraad. En die raad overlegt over een reactie op de vermeende inzet dus van chemische wapens door het regime van Assad. We gaan naar een kop uit de krant in vraag drie. En de vraag aan jou is waar die kop over gaat met drie mogelijke antwoorden. Het citaat is, carousel wacht op beslissende dueltje gaat dat één, over de regeringspartijen VVD en PVDA... die het vrijwel eens zijn over de bezuinigingen van 6 miljard. Twee, het boren naar schaligas, dat nog even wordt uitgesteld... waardoor er nog geen sprake is van een reeks procedures van boze omwonenden. Of drie, de transfer van voetballer Beel naar Real Madrid... die een nieuwe reeks transfers op gang gaat brengen. Dus het citaat, carousel wacht op beslissende duwtje. De derde. De derde, heb je het ook gelezen? Ja. Dan weet je dat het een kop was uit de Volkskrant. En inderdaad, het goede antwoord. Bil verhuist waarschijnlijk voor 99 miljoen euro... van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. En Tottenham heeft veel geld. Zal een vervanger willen kopen. Misschien Eriksen van Ajax. En die zou dan weer wellicht worden opgevolgd... door een speler van Heracles Duart. Vraag 4. Voetbalclubs hebben de hele zomer de tijd... om spelers te kopen en te verkopen. Maar de tijd dringt. Op welke datum sluit de transfermarkt... in de belangrijkste voetballanden? De 31ste. Nee, dat is 2 september. Ook oh, 2 september. Ja, in Nederland is de transfermarkt nog open tot middernacht 2 september. Kijk zo. En de volgende transferwindow is dan 1 januari tot 31 januari 2014. Goed, volgens mij uh, tot nu toe drie vragen goed beantwoord. Dan gaan wij uh, naar het volgende fragment. De volgende vraag is een fragment waarin we graag van jou horen wie wij aan het woord horen. Ja, ik weet uh, niet, ik ben er altijd vrij lucht erin. Ik ben een dankbaar mens dat ik nu de verkiezing in kan gaan... straks als uh, SGP-lijsttrekker. Inderdaad, voor het eerst als een vrouw. Nou, zeg het maar. Mevrouw Jansen. En Lilian Jansen inderdaad. Gisteren gekozen tot lijsttrekker van de SGP in Vlissingen met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen. En daarmee is ze dus voor het eerst dat een vrouw lijsttrekker van de SGP wordt. In de media wordt Lilian Jansen vergeleken met een bekende feministe uit de Nederlandse geschiedenis. Zelfs iets ze die overeenkomst niet zo. Maar goed, met wie wordt zij vergeleken? Met Jacobs. Aletta Jacobs inderdaad, de beroemdste Nederlandse vertegenwoordigster... van de eerste feministische golf. En Zij was de eerste vrouw die een studie aan de universiteit afrondde. En ook de eerste vrouwelijke arts daarmee. Goed, nog één vraag te gaan. Daarin gaan we op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. De vraag is, wat bedoelen we? Bij een onderwerp is het altijd één term die we zoeken. Je krijgt verschillende aanwijzingen. Hoe minder aanwijzingen je nodig hebt, hoe meer punten het oplevert. Maximaal dus vier punten. Zodra je denkt te weten, zeg je stop. En dan kun je het goede antwoord geven. komt Jan? aan. 4. Zes is mijn lievelingsgetal. 3. Het draait allemaal om een Nederlandse berg. Ja, stop. Ja, zeg het maar. Abdu zes. Abdu zes. Goede antwoord, inderdaad. Het is altijd spannend, hè, als je redelijk snel stopt, zegt. Ik zag wat spanning aan je gezicht. Is het goed, ja hoor. En 6 is het lievelingsgetal. Op 666 gingen 66 fietsers zes keer omhoog. Dat was namelijk de eerste editie ooit van de Aup du Zes. En de laatste natuurlijk. Koen van Veenendaal is ook oud-voorzitter van Alp du Zes... en benadrukte altijd het anti anti-strijkstokbeleid van de actie. En nu is het hele evenement dus in discreet gebracht door zijn declaraties. Alp du Zes was het goede antwoord. Factor is 8... Nou, de score tot nu toe staat op 36 punten. Dus dat is een goed uitgangspunt voor de volgende ronde.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 Militair ingrijpen daar wordt steeds realistischer. Het Britse leger bereidt zich erop voor. En de Amerikaanse president Obama onderzoekt hoe hij gaat reageren op de gifgasaanval van vorige week. Is het goed dat de druk op Syrië nu echt wordt opgevoerd? Of moeten we alles op alles zetten om er op diplomatieke wijze uit te komen? De stelling waar u dus op kunt reageren... het is goed dat de Amerikanen en Britten aansturen op militair ingrijpen in Syrië. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, dus 0800-1101. Stemmen kan natuurlijk via Twitter, hashtag Standpunt... en via de site www.standpunt.nl. We gaan verder met de tweede ronde van de Nationale Nieuwsquiz. Jaap Schep uit Lekkerkerk. De factor was acht. Je hebt er vijf goede antwoorden nodig om voorlopig aan kop te gaan in de week. Nou, ik ga maar best doen. Met 90 seconden aan vragen moet je volgens mij een eind kunnen komen. Ik stel de vraag sowieso helemaal. Dus hem eerder beantwoorden heeft niet zoveel zin. Als je het niet weet zeg je pas. Dan geef ik het goede antwoord en dan gaan we door naar de volgende vraag. Prima. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Welke kustplaats staat op nummer 1 van de schoonste stranden top 10? Domburg. Is goed. De wereldwijde productie van welke drank... bereikt dit jaar het laagste niveau in 37 jaar? Wijn. Is goed. De politie adviseert hardlopers... om wat mee te nemen tijdens de hardlooptraining? Die, uh, identiteitskaart. Is goed. Inwoners van welke gemeente willen in Den Haag protesteren... tegen de proefboringen naar Schaligas? Doksel. Is goed geantwoord. Voor de vacature voor beheerder van welke monument... hebben zich gisteren honderden kandidaten gemeld? Uh, het kasteel uh, was... Slot ja. Ja. Op welk eiland zijn 72 Nederlanders geëvacueerd nadat er brand uitbrak in hun hotel? Zanzibar. Is goed. Hoe heet de Nederlandse tennister die gisteren in de eerste ronde van de US Open verloor? Um, Kiki Bertens. Is goed. Wat smeerde een Roemeen op de kleren van voorbijgangers om ze vervolgens te beroven? Ketchup. Ja. In welk land is de ontsnapte Breda's moordenaar Ron en gisteren aangehouden? Oostenrijk. Is goed. Hoe heet de oud judoka die door de internationale judo federatie is opgenomen in de hall of fame? Ruska. Is goed. Boze inwoners van welke plaats hebben de weg naar slachtafvalverwerker Noblesse geblokkeerd vanwege stankoverlast? Pas. Een wijster. Bij welke achterhoekse thuishoopinstelling komen nieuwe acties tegen het ontslag van 1100 medewerkers? Censieren. Is goed. De marktwaarde van welk social media bedrijf steeg gisteren tot boven de 100 miljard dollar? Facebook. Dat is ook goed. Het RIVM adviseert sinds gisteren reizigers naar welk land om te checken of zij gevaccineerd zijn tegen polio? Israël. Is goed, wie won gisteren de derde etappe in de ronde van Spanje... en is klassementsleider? Hey, Horner. Chris Horner, ja. Een beeld van wat voor dier heeft Burgers zo aan de stad Arnhem gegeven... voor het lusteren? Een olifant. <laughs> Leuke gok, maar dat is hem niet. Een aardvarken. Oké. Okay. Ja, toen is origineel. Ja. Dachten ze, dus dat is hem, geworden. Nou, dat ging goed, hè? Voor mijn gevoel ja. Ja? Net zeggen, Je had uh, 13 vragen Zo. goed beantwoord. Nou, dus dat lekker. is ontzettend goed. En dat vermenigvuldigen wij met acht met jouw factor. En daarmee kom je op een score van 104. Zo, nou mooi. Knappe kandidaat die daar nog overheen gaat. Maar goed, we hebben nog uh, drie dagen te gaan. Voorlopig sturen we jou in ieder geval naar huis met uh, de lunchmok in de box, en de radio en twee kaarten voor beeld en geluid. En misschien eind van de week nog een mooi geldbedrag. Nou ja, voor jou. we gaan het zien. Dankjewel in ieder geval voor het meedoen. Jaap Schep uit Lekkerkerk. Met een score dus van 104 gaat hij naar huis. Tot zo voor het eerste deel van lunch. Straks in het tweede deel gaan we het hebben over 100 jaar Vredespaleis. Tot zo. Ik geloof ik geloof ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV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 mkb in mkbindewolken.nl Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. Wil jij als ondernemer rusten je kop? Dan wil je niet piekeren over de kosten van je boekhouder. Begin daarom met een slimme tankadministratie. En vraag vandaag nog de tankpas van MKB Brandstof aan. Ben je altijd compleet? En het scheelt een boel tijd. Kun jij weer ondernemen? Rusten je kop. Of je geld terug. Ga naar mkbbrandstof.nl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 Kijk op ProRail.nl/slash Veiligheid voorop. Mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug.